8 uur. Het NOS-journaal. Jan van de Putten. Syrische troepen rukken op naar Aleppo, zegt het Verzet. Utrecht erkent gebrekkige informatie over asbest... en Ijskap Groenland smelt in recordtempo.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 De opstandelingen zeggen dat ze de achterhoede van de troepen van president Assad hebben aangevallen. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gemaakt. Om Aleppo, de grootste stad van Syrië, is deze week hevig gevochten. Opstandelingen zijn er een offensief begonnen. En bij die gevechten zijn meer dan 100 mensen omgekomen. De afgelopen dag werd Aleppo door gevechtsvliegtuigen gebombardeerd, meldde een correspondent van de BBC. En als dat waar is, zou het voor het eerst zijn dat het Syrische regime dit middel heeft ingezet in Aleppo. Het regeringsleger heeft afgelopen nacht een voorstad van Damascus gebombardeerd. De stad Tal is volgens opstandelingen beschoten met zware artillerie. Er zou vrijwel iedere minuut een zware inslag te horen zijn geweest. Honderden inwoners zijn op de vlucht geslagen, meldt de Syrische oppositie. De gemeente Utrecht heeft erkend dat de informatievoorziening over, de asbest, in, over asbest in de wijk Kanalen Eiland beter kan. Niet alleen bewoners, maar ook politiemensen klagen erover dat ze slecht op de hoogte zijn gehouden door woningcorporatie Mitros en de gemeente. Agenten werden opgetrommeld om Kanalen Eiland af te sluiten en te bewaken, maar over de gevaren van het asbest kregen ze niets te horen. Lokalburgemeester burgemeester Isabella noemde de gebrekkige communicatie vervelend en heel spijtig. Hij verzekerde dat de communicatie nu de prioriteit heeft. De lokale burgemeester praat vandaag met de gemeenteraadsleden van Utrecht over het asbestprobleem in Kanalen Eiland. De gemeente, de woningcorporatie en de arbeidsinspectie werken aan een plan om de flats waar asbest is gevonden te saneren. Als het plan klaar is, wordt ook duidelijk wanneer de ruim 300 bewoners van de ontruimde flats weer naar huis kunnen.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 Garzon werkte in Spanje als onderzoeksrechter en kreeg internationale bekendheid toen hij in 1988 een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Chileense oud-dictator Pinochet. Spaanse autoriteiten zeggen dat het nog tot vrijdag kan duren voordat de grote bosbranden in het noorden van het land zijn gedoofd. De branden op de grens van Spanje en Frankrijk zijn sinds gisteravond wel onder controle, maar nog steeds bestrijden meer dan duizend brandweerlieden, militairen en vrijwilligers het vuur. Vier mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen door de bosbranden. Een Catalaanse minister heeft opgeroepen om foto's te nemen... van mensen die sigarettenpeuken uit de auto gooien. De branden op de grens van Frankrijk en Spanje zijn vermoedelijk ontstaan... door weggegooide sigarettenpeuken. Belgische metaalvakbonden hebben protest aangetekend... tegen staaltopman Laxmi Mittal... die morgen de fakkel van de Olympische Spelen een stukje door Londen draagt. Mittal besloot onlangs om de hoogovens in Luik te sluiten... waardoor 3000 Belgen hun baan kwijtraken. Daarmee handelt hij sociaal onverantwoordelijk... en niet in de geest van de Olympische Spelen... hebben de Belgen aan IOC-voorzitter Rogge geschreven. Het ijs aan de oppervlakte van Groenland is deze maand in recordtempo aan het smelten. Tussen 8 en 12 juli steeg de hoeveelheid smeltend ijs van 40 naar 97 procent, meldt de NASA. Het ijs smolt zo snel dat wetenschappers van de NASA twijfelen aan de juistheid van de satellietbeelden. In de 30 jaar dat NASA de ijskap van Groenland observeert, is het nog nooit voorgekomen dat het ijs zo snel smelt. Iedere zomer begint ongeveer de helft van de Groenlandse kap te smelten. Het meeste water bevriest ook weer. Een klein deel stroomt in zee. Uit onderzoek blijkt dat het extreem snelle smelten van het oppervlakteijs eens in de 150 jaar voorkomt. En volgens de NASA komt dat nu ongeveer op tijd. Pas als het volgend jaar weer voorkomt, moeten we ons zorgen maken. De zonkracht bereikt vandaag en in de komende dagen de maximale waarden van 6 en 7. Dat meldt het RIVM. Door de hoge zonkracht kunnen mensen snel verbranden. De zonkracht van boven de 7 komt hooguit 4 keer per jaar voor. En hoe hoger de zonkracht, hoe korter de huid zich onbeschermd aan de zon kan blootstellen. Verbranding vergroot de kans op huidkanker.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 Een hele morgen. het is woensdag 25 juli. Heerenveen mag tegen FC Kron spelen, maar niet in Heerenveen. Hoe dat zit? We bellen zo met de burgemeester. Burgeroorlog in Syrië, daar gaan we ook zo over praten. En Utrecht maakt zich op voor het asbestdebat in de gemeenteraad. Want later vanochtend komt de Utrechtse gemeenteraad bij elkaar in een spoedsessie. Op de agenda staan de problemen met asbest. De wijk, kanalen, eiland en vooral de afhandeling daarvan door de gemeente. PvdA, raadslid Marleen Hagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u de lokale burgemeester, want die is toch de verantwoordelijke, wat gaat u hem uh, precies vragen? Nou ja, dat er is ingegrepen in de situatie aan de Stanley vind ik heel erg goed. Uh, de gemeente wilde geen risico's nemen, maar hoe er is ingegrepen, daar ben ik niet zo tevreden over. En want? daar heb ik wel wat, wat vragen over. Waar bent u niet tevreden over? Bewoners wisten niet waar ze aan toe zijn en weten dat soms nog niet. Over de gezondheidsrisico's, over he, wanneer ze weer veilig terug in hun huis kunnen. Dat noemen we de gebrekkige communicatie. Ja. Ja. En uh, u wilt weten waarom dat zo gebrekkig is gebeurd? Ja, dat klopt. Maar dat, um, gaat de lokale burgemeester zeggen, dat gaan we verbeteren? Nou ja, dat, dat kan zo zijn. Maar ik uh, heb begrepen dat ze uh, nu in de tussentijd... ook al wel wat verbeteringen hebben aangebracht. Nu in de hotels waar de mensen verblijven... ook informatiepunten hebben ingericht. Nou, dan ga ik zo meteen nog even langs voordat het uh, debat begint. Uh, maar dat, dat wil ik wel weten, inderdaad. Ja. En wat is uw indruk van hoe de gemeente het eigenlijk allemaal heeft aangepakt? Nou, wat ik zeg, er is wel meteen gehandeld en uh, uh, uh, voor de veiligheid van mensen in proberen te staan. Maar tegelijkertijd zijn de mensen er niet in meegenomen in, uh, ja, wat gaat er nu gebeuren en uh, wat komt er allemaal op me af. En dat veroorzaakt chaos. Ja, en een beetje plotseling ook, hè, dat mensen die even de hond aan het uitlaten waren, niet meer naar huis mochten, maar vrouwen en kinderen nog zaten. Ja, precies. Ja, Schijnende situaties soms. En wat me ook erg verbaasd heeft... is dat ook de hulpdiensten zelf niet goed geïnformeerd waren. Politiemensen die aan de rand van die afrastering stonden... konden mensen niet goed vertellen uh, wat er nou aan de hand was... en waarom die afrastering er was. Nou, een heleboel vragen die u uh, gaat stellen. We hebben het hier over iets wat het gevolg is van een renovatie. En dan wordt er behoorlijk wat gerenoveerd. Ook uh, in de stad Utrecht. Uh, maakt u zich zorgen over uh, ja, toekomstige renovaties? Ja, de plannen zijn om uh, uh, de komende jaren zo'n 6.000 woningen... in de stad nog te renoveren. Nou, dat is nogal een groot aantal. Dat gaat om veel gezinnen. Um, en dat gaat allemaal om woningen uit periode... dat asbest erg gebruikelijk was als bouwmateriaal. Dus ik, ja. Waar ik zich eigenlijk zorgen of, of het eigenlijk wel goed gaat... Precies. Ja, uh, want dit is, een, uh, dit is dan een incident. En uh, ja, u wilt gewoon de zekerheid hebben dat dit ook gewoon een incident blijft. Ja, inderdaad. Corporaties kiezen er vaak voor om de woning te renoveren in bewoonde toestand. Nou, volgens mij is dat toch ook vanuit uh, kostenoverwegingen. Omdat het duurder is om mensen te vragen tijdelijk uit te huizen. Uh, terwijl ik denk dat voor de veiligheid en... Ja, het voorkomen van dit soort chaotische taferelen... dat eigenlijk wel goed zou zijn... om dat misschien toch wel uh, mensen te laten, tijdelijk te laten verhuizen. Dus dan zou je het zo moeten doen... want het gaat meestal in dit geval om van die flatblokken... dat de hele flat uh, gaat even ergens anders wonen. Dat is wel een heel gedoe, maar die gaat even ergens anders wonen. En dan pas ga je uh, het asbest opruimen. Ja, precies. Ja. Maar daar zit natuurlijk een keerzijde aan. Uh, namelijk, wie gaat dat betalen? Die woningcorporaties zijn niet allemaal even rijk. Ja, sommigen wel. Die komen dan ook in het nieuws. Maar volgens mij deze weer niet. Nee, dat klopt. We hebben helaas in Utrecht arme woningbouwcorporaties. Dat komt ook omdat ze zo actief zijn en ja, de boel op orde aan het krijgen zijn. Um, maar tegelijkertijd, ja, die financiële situatie is erg beroerd. Dat komt door uh, dat ze mee moeten betalen van dit kabinet aan de huurtoeslag. Dat komt door de, de hele financiële nee, maar Er zijn allemaal, allemaal, allemaal oorzaken voor, maar ze zijn wel arm en ze kunnen het eigenlijk niet betalen. Ja, en, en... daarom, ja, dat, dat maakt me ook uh, bezorgd, omdat ik denk... Eh, uh, ja, misschien kijken ze te veel naar de boekhouding en te weinig naar de huurders. Ja, maar wie moet het dan wel betalen? Ik bedoel, als, als het plan, wat sympathiek natuurlijk klinkt, uh, uitgevoerd moet worden, wie gaat het dan betalen? Moet de gemeente het betalen? Uh, nee, de gemeente. Nee, die, die ook niet. <laughs> die kan dat ook helaas niet uh, uh, betalen. Ik zou willen dat het Rijk andere plannen gaat maken om uh, nou, bijvoorbeeld de bijdrage voor de huurtoeslag uh, niet uh, aan de corporaties te vragen. Um, en tegelijkertijd denk ik, als je gaat renoveren, moet je dat goed doen. En moet het veilig zijn uh, voor mensen om ook tijdens renovatie in bewoonde toestand dan daar te wonen. Ja, dat goed. staat voorop. Nou goed, dat, dat is een van de dingen die u gaat inbrengen uh, in het debat van vandaag. Gaat het ook trouwens over uh, hoe verder de hulp is gecoördineerd en de vraag of de burgemeester niet gewoon terug had moeten komen. Um, ik weet niet of het daar nu vandaag al over gaat. Ik denk van we hebben een hele. Uh, ja, back-up ingericht met loco-burgemeesters... om ervoor te zorgen hè, dat die man niet onmisbaar is. Uh, nou, Op zich is dat goed gegaan. En de coördinatie daarin is ook goed gegaan. Uh, dus dat hij in eerste instantie niet teruggekomen is, dat begrijp ik wel. In eerste instantie? En ja. betekent dat dat u in tweede instantie vindt dat hij wel terug gaat moeten komen? Nou ja, dan kan je er nog weer op een andere manier over nadenken... omdat er toch best veel onrust uh, is ontstaan bij bewoners. Uh, kan je de afweging maken om wel terug te komen... maar tegelijkertijd denk ik, ja, de hele crisisbestrijding... Uh, die staat uh, goed in de, in de, uh, in de stijgers. Natuurlijk ja. worden er allerlei fouten gemaakt, daar hebben wij allemaal vragen over. Uh, maar we hebben een loco-burgemeester en die staat zijn mannetje. En u was wel teruggekomen? Ja, dat weet ik niet eigenlijk... Nee? Nee. Goed, u gaat uh, het debat straks aan... maar u gaat eerst nog even bij de bewoners langs... die in die hotels uh, verblijven. Ik dank u dat u hier bij ons in de studio was. Graag gedaan. Marleen Hagen was dat van de Partij van de Arbeid... gemeenteraadslid in Utrecht. Syrië dan om 13 minuten over 8. Volgens opstandelingen in Syrië rukt het regeringsleger op naar de stad Aleppo. Opstandelingen hebben daar een district in handen. Ze melden dat straaljagers en helikopters verschillende doelen hebben aangevallen. Ondertussen komen er steeds meer berichten over de mogelijke rol van Al-Qaeda in het conflict. We praten erover met Midden-Oosten-correspondent, Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. Bertus, uh, om te beginnen even Aleppo. We hoorden het vorige uur dat het wel een belangrijke stad is, want als Aleppo valt, dan is eigenlijk het hele noorden afgesneden. Ja, en het is natuurlijk uh, niet alleen dat het een politiek en ook economisch een heel belangrijke stad is. Het is uh, in grote zelfs de grootste. Maar Damaskus blijft natuurlijk het allerbelangrijkste centrum. Uh, maar ja, het is uh, een politiek signaal uh, wat natuurlijk de verdere disintegratie van het regime uh, zou versnellen. Als men er niet in slaagt wat men nu probeert om, net als in Damascus probeert men hetzelfde, om weer de greep te krijgen op die uh, wijken die in handen zijn gevallen van uh, de opstandelingen. Ja, het is een een soort hit-and-run, begrijp ik. Een soort guerilla-oorlog. Dan zijn de opstandelingen weer eventjes in een wijk... en dan zijn ze er opeens weer weg. Ja, maar het belangrijkste is uh, dat dit onderstreept. Dat het regime in toenemende mate uh, vitale uh, steden daar controle over verliest. En dan is men met uh, alle militaire macht die men nog kan mobiliseren... Eh, de, hoe lang, moet, dat moeten we ook nog zien... in staat om een wijk weer helemaal uh, te heroveren. Uh, maar ja, uh, de hele grote andere delen van het land... Die, die, die zijn niet meer onder controle van het regime. Dus het regime is duidelijk aan het desintegreren. En uh, ja, dat kan nog een hele... Uh, bloedige uh, en, en wat langdurige strijd uh, zijn, maar het zou ook best kunnen zijn dat in één keer heel snel een soort tipping point wordt bereikt waarbij uh, ook de leidende militairen besluiten van jongens, dit is, uh, dit is niet meer te houden en we kunnen beter onze toekomst uh, veiligstellen door, door over te lopen. En, en, en je ziet die erosie uh, van, de, uh, de, in, van de cohesie van, van, van het leger, die zie je dus ook toenemen. Ja, en vandaag inderdaad weer uh, nieuwe gevechten, zowel in Damascus als uh, Aleppo. En uh, nou zijn er ook uh, berichten. De New York Times komt daar vandaag mee dat uh, jihadisten van Al Qaeda proberen het conflict te kapen. Is dat een reële veronderstelling van de Times? Uh, nee, die veronderstelling is wel reëel. Uh, Al-Qaeda die, die zal dat zeker proberen. We moeten niet vergeten dat uh, de hele Arabische lente... de Arabische opstand uh, van, uh, van vorig jaar... een grote strategische nederlaag was voor Al-Qaeda. Want zij hadden daar geen enkele rol in. En nu in, in een situatie als in Syrië... waar het uh, in een vroeg stadium eigenlijk is gemilitariseerd... waar steeds meer uh, plekken zijn waar de regering niet controleert... en al dat soort machtsvacuum... dat is natuurlijk... de situatie waarin al Qaeda dat kan proberen om daar te infiltreren. En daar zijn ze dus actief eh, zeker aan het proberen. Hoe effectief ja, dat eh, is vooralsnog niet helemaal eh, duidelijk, maar dat ze eh, een, een, een rol willen spelen is evident. En eh, dat ze in een aantal aanslagen eh, die opgeëist zijn eh, door eh, de lokale eh, de filialen van al Qaeda eh, in Syrië, eh, dat ze dat ook doen. Ja, daar zijn hele sterke aanwijzingen voor. En eh, ja, dat zal denk ik toenemen, omdat ook de, de grens tussen Irak. En Syrië, die is heel poreus. Vroeger kwamen vanuit Syrië Al-Qaeda-strijders naar Irak om, om daar eh, te strijden. Maar nu is gaat de beweging in de omgekeerde richting. En eh, in Irak zijn ze ook nog eh, actief. Dus ja, je kunt op alle mogelijke manieren voorstellen dat dit nu natuurlijk het, eh, het domein is waar men kan proberen om eh, zijn doelen te verwezenlijken. Dat zal men zeker proberen. Dankjewel, Peters Bertus, Bertus Hendricks was dat, Midden-Oosten deskundige. Het is maar een oefenwedstrijd, maar toch plaatst de voetbalwedstrijd... FC Kuln tegen Heerenveen, of eigenlijk Heerenveen tegen FC Kuln... de burgemeester voor een lastig probleem. Daar gaan we zo over praten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van sloten. Maar eerst, als het aan de Nederlandse regering ligt... dan sluit in 2015 het Instituut Nederlandais definitief de poort. Het instituut is bedoeld om Nederlandse kunst en cultuur... in Frankrijk te verspreiden. Bijna 60 jaar heeft het bestaan. Maar nu vindt de overheid het te duur geworden. Subsidie bedraagt op jaarbasis ongeveer 2 miljoen euro. Personeel verzet zich tegen de voorgenomen sluiting en heeft een petitie opgesteld. Correspondent Ronlinken liet zich door de woordvoerder van het personeel, dat is Harry Bos, rondleiden in het monumentale pand in Parijs. Je hoort het al aan nou, akoestiek, hè? Dus hoge plafonds, oud gebouw, grote deuren, ouderwetse sleutels. Nou ja, wat we organiseren hier dus tentoonstellingen... maar ook uh, debatavonden, uh, literaire avonden... af en toe zelfs filmvoorstellingen en uh, ook concerten. Hm. Maar nu is het leeg? Ja, want het is in midden in de zomer. De zomer. Uh, er is wel een tentoonstelling in de, in, de, in de kelder. dus onze tweede tentoonstellingsruimte. dus is Gare du Nord, een fototentoonstelling. Wat we zien... Het zijn mensen, gewone mensen ja. die in uh, het Parijs van de jaren 30. Ja. Ja. En die dus gewoon ja, in het... op de markt de, van het werk zijn. Ja, de, de, de, de, de toenmalige hallen van, uh, van Parijs. Grote kroppen sla, aardappelen zien we. En mensen die met uh, karren achter zich aantrekkend uh, naar de grond staren. dus is ja. kennelijk zware fysieke arbeid. Ja. Het is een prachtige locatie in het hart van Parijs, vlakbij het parlement. Maar te duur, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dus moeten de taken van het instituut worden overgenomen door de ambassade. Dat kan helemaal niet, zegt Harry Bos. Nou, omdat je dan een heel groot stuk zichtbaarheid verliest. En uh, dat je dan juist die, die makelaarsfunctie, die ontmoetingsfunctie die je hebt, nu gaat, uh, gaat verliezen...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 Nee, maar het is heel belangrijk. Het is niet zomaar wat ik, uh, wat ik zeg. Uh, Nederlanders moeten zich uh, naar, uh, gaan surfen en naar onze website gaan. Daar staat uh, een petitie die ze kunnen ondertekenen. En die petitie gaan wij sturen naar Haar Majesteit, de Koningin. Op die manier hopen wij ook gewoon uh, de goodwill nog meer te vergroten... en ook de minister uh, te bewegen tot het terugtrekken van, uh, van deze beslissing. En als die petitie nou niet datgene oplevert waar u, waar u op hoop wat u wenst... zijn er dan nog andere mogelijkheden? Kunt u als personeel van het Instituut Nederland naar de rechter stappen bijvoorbeeld? Ja, dat kunnen we. Uh, het, het, het punt is natuurlijk dat wij een, een Franse stichting zijn... Uh, dus uh, wij moeten. Zou u naar nou de Franse rechter uh, moeten? Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, en dan moeten wij dus gaan bestrijden dat deze intrekking van de subsidie. Uh, uh, rechtmatig is. En dat, ja, dat gaan we natuurlijk ook doen. Dat is heel duidelijk. En dat gaat een hoop geld kosten. En dat willen we natuurlijk ook niet. Dat, wij willen helemaal niet dit proces in. Maar op een bepaald moment zullen we daartoe gedwongen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet op deze zender reageren. Maar laat wel weten dat het cultureel beleid in Frankrijk niet wordt afgeschaft. Maar wordt overgenomen door de Nederlandse ambassade in Parijs. Door de andere opzet wordt een groter deel van de 2 miljoen euro subsidie voor culturele activiteiten. Nu gaat daar volgens het ministerie zo'n drie ton naartoe. De rest gaat op aan huur- en salarissen. Er is geen ontkomen meer aan. Marleen Veldhuis, Ankie van Grunt, Mark Huizinga, Dennis van der Geest... Arnold van der Leiden, ze domineren de reclameblokken. Dat komt allemaal door Unilever. Het bedrijf heeft de sportsterren geschikt voor Olympische commercials. De Nederlands-Britse multinational werd in 2005 partner van NOC NSF. En dit jaar komt daar een eind aan. Sportkoepel verliest een megasponsor. Unilever stopt ermee, gebeurt niet uit ontevredenheid. Maar waarom dan wel? U hoort Milena van Not, hoofdsponsoring Unilever. Omdat wij, ja, het klinkt misschien een beetje flauw, de doelstellingen hebben bereikt... die we met elkaar van tevoren hebben afgesproken. U heeft het goud al binnen. Dat zou je bijna zeggen, hè? ja. Um, we hebben echt uh, in de afgelopen ja, ruim ze, straks 7,5 jaar... hebben we geprobeerd om Unilever en sport en gezondheid en bewegen... echt aan elkaar te koppelen. Aan allerlei activiteiten op de winkelvloer, uh, in restaurants... eigenlijk buitenshuis die koppeling maken. En dat is heel goed gelukt. Ik nomineer mijn zusje, omdat ze nog steeds mijn beste vriendin is. En ook tegelijkertijd wilden we met onze medewerkers samen... het gevoel van een, een soort van trots bedrijf. Een bedrijf dat trots is op de sponsoring van NOCNSF, Trots op de Olympische en Paralympische atleten. Trots op, op sport en gezondheid. Trots op Nederland. U wou het niet zeggen. Geen woorden in de mond leggen, hè? Trots op, op sport en gezondheid, om daar een stap in te maken. En dat, die stap hebben we gemaakt. Ik nomineer mijn vader omdat hij niet te stoppen is. En we zijn als bedrijf ook wat verder gegroeid. Onze missie is nu veel meer gericht op duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Dat zie je bijvoorbeeld terug in een nieuw partnership met het Wereld Natuurfonds, dat net gestart is. En waarbij we vanaf 2013 grote campagnes ook gaan voeren. En ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ja, dit zal de laatste. Uh, zomer zijn van activiteiten met uh, gekoppeld aan noc NSF. En ik? Ik heb Camille genomineerd, omdat ik dankzij hem voor goud kan gaan. Die spelen, dat wordt natuurlijk een enorm reclamebombardement. Dat kan niet anders, dat hoort bij Unilever. Dat klopt natuurlijk een beetje. En ik kan met trotsheid zeggen dat het, denk ik, wel een van de grootste klappers wordt van de afgelopen jaren. In welke opzicht? Nou, dat we op alle... ...plekken aanwezig zullen zijn. We zullen met meerdere merken uh, zichtbaar zijn. Wie nomineer jij? Nomineer nu ook het hart waar je van houdt. En win een reis voor twee personen naar Londen. In de supermarkt, in, uh, bij de grossiers... In de um, restaurants, op het strand. We moeten een hele grote donkere zonnebril opzetten om het niet te zien. <laughs> ja, dat zou bijna zo zijn. Hey, maar, en natuurlijk in de kranten online uh, zul je ons echt zien. Drie hele grote merkcampagnes zullen er komen. En dan is deelname in zo'n spot van een sporter, oudsporter, olympisch sporter, ex-olympisch sporter... Onvermijdelijke. Ik denk dat het een hele bijzondere toevoeging is... en dat het het verhaal ook mooi kan vertellen. Wie heeft u gestrikt? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar Dalf for Men... een van de wat nieuwere merken van Unilever, een mannenproduct... daar hebben we oud-Olympische helden als Arnold van der Leyden meerdere keren natuurlijk op de Olympische Spelen geweest... medaillewinnaar en koning van het de judo, Dennis van der Geest... Is bereid gevonden om samen met hun zoon in de commercial plaats te nemen. Als uh, jonge bokser deed het pijn om te verliezen. Ik begon als vierjarig jochie. Altijd judo in ons leven. Ik heb 254 wedstrijden gebokst. Ik heb heel veel gewonnen, maar natuurlijk in mijn lichaam wel geleden. En ja, judo is gewoon de beste partij van mijn leven. Samen met hun zoon, want het is die kiel, ze zijn natuurlijk op, in een andere fase van hun leven beland. Uh... Ze hebben tijd om zich te douchen. <laughs> Ze hebben... Eindelijk tijd voor hun gezin. Dat is precies, ze hebben tijd voor hun gezin. Veel tijd gelukkig voor hun gezin, dat nemen ze ook en daar zijn ze trots op. En mijn coach keek me aan en zei: Arnold, nu ben je nog gezond. Jij stopt ermee. mee. Ah, en nee, ik ben gestopt. Het had ook nooit tien jaar geleden gekund. Ik is nog veel te veel bezig met mezelf. En ik vind het geweldig om te zorgen voor hun. En ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik ben blij dat ik gezond ben gebleven. Want ik leef van mijn gezin. Het is het meest waardevolle wat ik heb. Ze zijn echt in een andere fase van hun leven... natuurlijk na uh, die waanzinnige sportieve successen. En ja, het is een prachtige commercial geworden. En daarnaast kunnen papa's met hun kind ook een reis winnen... vanuit uh, dit merk naar de Olympische Spelen in Londen... waar ze hun held zouden kunnen ontmoeten. Dus ik denk een unieke campagne. Kijk snel op de actieverpakking. Fantastisch lijkt mij. Unilevers sponsoring Milena, zo, uh, zo heet ze, Milena van Not. De bijdrage was van Louis Dekker. Inwoners van Heerenveen, die hoeven niet bang te zijn... dat hun stad zaterdag wordt overspoeld door Duitse voetbalfans. De oefenwedstrijd tussen sportclub Heerenveen en de 1 FC Köln... wordt namelijk verplaatst naar Keulen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan in uh, Heerenveen. Goedemorgen. Ja, yes, goedemorgen. Waarom niet in Heerenveen? Wat was er allemaal aan de hand? Tegen de laatste dagen steeds meer informatie van de, ja, van de Keulse politie en ook van sportclub Heerenveen. Dat er zo'n uh, duizend uh, Keulse supporters uh, zouden komen van velen zonder kaartje. En dat uh, onder hen ook nog uh, een behoorlijk aantal zogenaamde ultra's zouden zijn. Dat zijn uh, Kulm supporters uh, dat is een van de harde De Duitse hooligans? Zoiets ja. En uh, die, uh, die zouden uit zijn op uh, een rotzooi en zo. En ze zouden bovendien ook uh, nog heel vroeg, ze gaan, ze gaan heel vroeg opstaan, heel vroeg in Heerenveen zijn. De wedstrijd die begint, uh, zou beginnen om uh, vijf uur middags En ze zouden, na nou, een uur of twaalf zou er al uh, zijn. Dan nou, wil je dat een beetje goed uh, reguleren, dan uh, moet je wordt wat extra politie inzet plegen. Nou, het is maar een overpot. Ja. En, en uh, in overleg met, uh, met politie-OM en, en de club bovendien, die uh, daar we goed contact mee hebben, heb ik besloten om helaas uh, geen uh, vergunning te geven voor deze... Want u wilde de politieagenten uh, niet of uh, in inzetten of ze waren niet beschikbaar. Wat, wat, wat is de overweging dan uiteindelijk? Nou ja, uh, ik vond het eigenlijk uh, erg onnodig om uh, voor zo'n oeverpot... Uh, we hebben pas hier Beerschot uh, gehad uh, in de provincie... en uh, doen we ook af met een uh, normale uh, aantal mensen... Uh, om daar nou zoveel extra politie voor op te trommelen voor zo'n uh, oeverpot. Dat is één, dat, dat, zou, dat wilde ik eigenlijk al niet. En twee, als ik het wel had gewild, dan was het toch uitzonderlijk moeilijk geweest om die te krijgen. Omdat er, uh, ja, het is vakantietijd. Er zijn bovendien ook heel veel andere evenementen in uh, Friesland. Dan had ik uh, bijstand moeten vragen misschien van elders voor zijn oefenpot. Nee. Uh, dat doe ik niet. Nee, is dan de conclusie dat Heerenveen eigenlijk geen oefenpotjes meer kan spelen... tegen dit soort tegenstanders met dit soort supporters? Nou, de conclusie is dat als er uh, dus uh, van uh, de, de, de uitspelende club... Uh, dit soort supporters meekomen... Uh, ja, dan, uh, dan zijn ze eigenlijk niet welkom in Heerenveen. Wij proberen heel gastvrij te zijn in Heerenveen. Samenkomt bekend. We uh, vinden het leuk uh, wanneer er uh, supporters komen. Maar dit soort mensen kunnen we als, uh, missen als kiespijn. Ja. Nou, stel nou dat Heerenveen um, in uh, een van de Europese toernooien uh, loodt... tegen een ploeg als, uh, als, als Keulen. Ja. Wat dan? Dan staan we ervoor. Dan, want dan is het een gegeven. Ja, dan staan we ervoor. Maar dit is, uh, dit is geen Europa Cup 1 finale. Het is dus slechts een oefenpotje en uh, dan, uh, dan doen we dat niet. En, uh, ja, het is eigenlijk wel het uh, not in my backyard, hè? Het, het verplaatsen van het probleem, want de wedstrijd wordt nu gespeeld in Keulen. Uh, heeft de burgemeester van Keulen al gebeld? Nee, die heeft niet gebeld. Ik weet, ook niet, ik weet ook niet wat de overwegingen daar zijn. Maar not in my backyard, Ja, kijk, het begint natuurlijk bij uh, de supporters van de, van de club, die, uh, die, uh, die eigenlijk geen echte supporters zijn. Dat is het begin van, uh, van de redenering. En, en daar reageren wij op. Ja. Zijn er trouwens veel uh, teleurgestelde voetbalfans in Heerenveen? Ja, natuurlijk, maar, maar wij zelf ook. Wij hadden natuurlijk deze eerste echte mooie, grote, serieuze oefenpot met uh, Marco van Basten aan het stuur, hadden we graag willen zien. Ik uh, had zelf ook al vrij geroosterd. Uh, ja. Nou ja, gaat dus niet door. <laughs> Jammer genoeg. Wat is de volgende wedstrijd die wel doorgaat waar u naartoe gaat? Nou, dat zal uh, waarschijnlijk de eerste Europa Cup uh, of de Europa League wedstrijd uh, zijn. Dat is. Uh,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 Het Syrische leger rukt op naar Aleppo en Belgische metaalvakbonden kwaad op IOC. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In het noordwesten van Syrië zijn duizenden militairen van het regeringsleger op weg naar de stad Aleppo. Ze trekken met zwaar geschut op, zeggen opstandelingen. Om Aleppo is deze week hevig gevochten nadat opstandelingen een offensief om de stad begonnen. Ze zouden nu een deel van de stad in handen hebben, zegt Syriëkenner Theo de Feijter. Dat wil zeggen dat in handen hebben, dat is niet echt gebied dat je verovert... en dat dan ook inderdaad uh, volledig onder controle van de rebellen is. Dus ze hebben het even in handen. Als het leger komt, uh, trekken ze vaak weer uh, terug. En dan is het weer uh, van het leger... En dan komen de rebellen weer en zo gaat dat af en aan. Bij de gevecht om Aleppo zouden volgens de BBC... voor het eerst ook gevechtvliegtuigen zijn ingezet. Ook in Damaskus gaat de strijd door. De voorstad Tal is volgens opstandelingen beschoten met zware artillerie. Bijna elke minuut zou er een inslag te horen zijn geweest. Honderden mensen zijn gevlucht, zeggen de opstandelingen. Onder meer een appartementencomplex zou door raketten zijn getroffen. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend. In Tal wonen ongeveer 100.000 mensen. De Belgische metaalvakbonden zijn kwaad op het Internationaal Olympisch Comité. Dat heeft namelijk besloten om de Indiaanse zakenman Lakshmi Mittal... morgen de fakkel te laten dragen. Mittal is topman van een staalbedrijf... en hij besloot pas geleden om de hoogovens in Luik te sluiten. 3000 mensen komen daardoor op straat te staan. En de bonden vinden het daarom ongepast dat Mittal de eer krijgt... om de fakkel te dragen. Volgens hen moet iedereen bij de Olympische Spelen sociaal verantwoordelijk zijn... Het IOC heeft nog niet gereageerd op de klacht. Bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleiland klagen dat ze slecht op de hoogte worden gehouden over de asbestsituatie in hun wijk. Ook de politie noemt de informatieverstrekking gebrekkig. Agenten werden opgetrommeld om Kanaleiland af te sluiten en te bewaken, maar over de gevaren van het asbest kregen ze helemaal niks te horen. Local burgemeester Isabella noemt dat vervelend en heel spijtig. Vanaf nu heeft de communicatie prioriteit, zegt hij. De gemeenteraad van Utrecht komt vandaag bij elkaar om over de situatie in Kanale Eiland te praten. En daarbij staat de informatieverstrekking zeker op de agenda. D66-raadslid Arjan Kleuver. Het allerbelangrijkste is hoe is het met de communicatie gaan. Hoe wordt er gecommuniceerd met ze? Eh, wordt er gecommuniceerd ook in een taal die ze begrijpen? Dat We hebben wel eh, Dan moet je even over principes heen stappen en gewoon ook in de Turks en Marokkaans met ze communiceren. Dat zijn een aantal vragen die nu in elk geval gesteld moeten worden. Niet te lang zonnebaden vandaag, waarschuwt het RIVM. De zonkracht bereikt de komende dagen de maximale waarden van 6 en 7. En dat betekent dat mensen snel kunnen verbranden. En dat is gevaarlijk, want verbranding vergroot de kans op huidkanker. En zulke hoge zonkracht komt maar een paar keer per jaar voor. De Britse regering stapt naar de rechter om te voorkomen dat grenswachten... een dag voor de opening van de Olympische Spelen gaan staken. De bonden hadden daarover gestemd. Maar volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken... is het allemaal niet volgens de regels verlopen. Correspondent Arjen van der Horst. Dit land heeft ook het recht op staken natuurlijk. En uh, het geldt, er gelden wel een aantal regels voor een staking. Dus er moet een stemming zijn binnen de vakbond. De leden moeten stemmen, er moet een meerderheid voor zo'n staking zijn. En dan is er een bepaalde periode die ze in acht moeten nemen... voordat de staking daadwerkelijk gaat beginnen. En de stakers werken onder meer op internationale vliegvelden... en in veerboothavens. Ze vinden dat ze door een ontslaggolf worden overbelast... en dat ze hun werk niet goed kunnen doen. Het ministerie noemt de staking onverantwoord... en roept werknemers op om niet te staken... op het moment dat de ogen van de wereld op Groot-Brittannië gericht zijn. Zometeen trouwens op deze zender. Het Olympisch Journaal gaat al wat meer over sport. En dat was het nieuws over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 ANWB-verkeersinformatie. Twee korte files. Allereerst op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoppetraasdorp staat twee kilometer. En ook op de A15 Rotterdam richting Europoort een file. Tussen Pernis en Hoogvliet eh, drie kilometer. NOS Radio 1. Het Olympisch Journaal. Nog maar twee dagen totdat in Londen de Olympische Spelen beginnen. Correspondent Arjan van der Horst is in Londen. En Arjan, dan komt er een stakingsdreiging... en de regering probeert via een kort geding dat te voorkomen. Want ze zijn bang dat die staking het compleet in het honderd stuurt. Ja, dat is wel de angst natuurlijk. Hè. We hebben de afgelopen maanden vaak hele lange rijen gezien uh, op Heathrow bijvoorbeeld. Dat had te maken met een groot tekort aan grenswachters en paspoortcontroleurs. Dat had weer te maken met bezuinigingen. Nou, dat is trouwens ook de achtergrond van deze staking. Maar ja, straks als uh, de grenswachters gaan staken... Uh, hoe gaat dat bijvoorbeeld uitpakken op Heathrow? Uh, nu gaat het nog uh, soepeltjes, want ze hebben extra personeel ingezet. Maar ja, die staking zou wel eens het een en ander kunnen verpesten... Het uh, is dus niet allemaal duidelijk waar al die paspoortcontroleurs zitten. Die zouden gaan staken. Die zouden net zo goed in Schotland kunnen zitten. Of in de haven van Dover. Uh, wat het lijkt erop dat het in Heathrow misschien wel gaat meevallen. Want uh, de meeste paspoortcontroleurs zijn lid van een andere bond. In ieder geval een andere bond die uh, donderdag wil gaan staken. Um, nou, uh, wordt het nieuws natuurlijk vooral uh, beheerst door... wie zal uiteindelijk de vlam gaan uh, ontsteken. Staat daar trouwens nog iets over in de kranten? Ja, er wordt nog steeds druk gespeculeerd. David Beckham uh, wordt uh, vandaag veel genoemd. Uh, lijkt niet waarschijnlijk dat hij het gaat worden. Wel gaat hij een prominente rol spelen in de openingsceremonie... samen met de boxlegende Mohamed Ali. Ja, Beckham, uh, je, je kent het verhaal. Hij was een van de ambassadeurs van de Spelen. Heeft zich bijna tien jaar ingezet voor Londen. En hij was waarschijnlijk ook de enige voetballer in heel Groot-Brittannië... die dolgraag mee wilde doen met dat uh, Olympische voetbaltoernooi. Hij werd uiteindelijk niet geselecteerd door de bondscoach... tot teleurstelling van zo'n beetje de hele natie. Nou, de Sun is nu een campagne begonnen om hem alsnog in het team op te nemen. Een beetje laat waarschijnlijk, ja. want vandaag begint het voetbaltoernooi al, uh, geloof ik. Ja, goed. Maar uh, beter laat dan nooit. Um, nou, de, de Spelen, we kijken ernaar uit. Over twee dagen dus de, de opening. Kan je nu al een beetje inschatten van um, hoe anders de Spelen eruit gaan zien... in vergelijking met vier jaar geleden, China, Peking? Ja, deze spelen worden al de Olympics genoemd. Want ga maar eens terug naar vier jaar geleden. Twitter, Facebook stonden nog maar in de kinderschoenen. De iPhone bestond nog maar net een jaar. Tablet, computers, ja, die moesten nog geboren worden. Ja, en dat is nu allemaal anders. En die, die combinatie van nieuwe sociale media en techniek... Ja, geeft een hele nieuwe dynamiek aan deze spelen. Straks zijn al die miljoenen bezoekers in Londen... die gaan twitteren, foto's, video's versturen... Uh, het Britse telecombedrijf, BT, die verwacht dat op de piekmomenten... 60 gigabyte aan ja. digitale informatie per seconde verstuurd zal worden uit Londen. Natuurlijk, deze spelen uh, gaan ook gepaard met een hele reeks apps voor de smartphones. Nou, over één daarvan maakt de verslaggever Lisette Pelican een reportage. Wanneer is een bal uit in een tenniswedstrijd? En hoe werkt een tiebreak eigenlijk? In een nieuwe iPhone-app, Curly's Guide to Sports, bundelt Katie Buschanan de spelregels van meer dan 70 sporten. I was at Wimbledon last year. Ze kwam op het idee toen ze vorig jaar op Wimbledon een tenniswedstrijd zat te kijken. Achter haar in het publiek vroeg een vrouw en haar vriendin hoe vaak de bal mocht stuiteren. Katie vond het belachelijk. En to be honest, I, was outraged. I was like, get her out of here, this is Wimbledon. You know? En haar eerste reactie was dan ook: Wat doet deze vrouw hier? If you don't know the rules. Hoe kun je genieten van een sport als je de regels niet begrijpt? Dit bracht Katie op een idee. Samen met haar collega Sorsha ontwikkelde ze een app. Een app die sport zo uitlegt dat iedereen het kan begrijpen. Every single sport is presented as a card. You pick a sport that you like and you simply just tap it. And it turns over and shows you all of the rules and all of the facts. Surya legt uit dat iedere sport een kaart heeft in de applicatie. Op deze kaart vind je de spelregels van de sport en leuke feitjes. Funny things like how many cups of tea you can fit in a swimming pool, um stories about Olympians who um have forgotten the national Zoals hoeveel kopjes thee in een zwembad passen. En welke Olympische sporters hun volkslied vergaten? I mean, it's not deliberately a woman app. I mean, obviously I'm a woman, and um, the main content uh, writer was a woman as well. Curly's Guide to Sports smikt met zijn meisjesachtige vormgeving vooral op vrouwen, maar is dat niet een beetje sexistisch? I think it's for really. it's, it's done in a kind of a cute kind of way. Nee, designers van de app zijn allemaal vrouwen, maar het is geschikt voor iedereen, ondanks alle vooroordelen die er staan over vrouwen en sport. Je zal weer terug en schiet dan maar. Keeper laat hem los. Doelpunt. Nou, als we het daar dan toch over hebben. Ik vaak eens met een vlag is hem De goal gaat niet door. Zit er wel een goede uitleg van buiten spel staan in het overzicht? We've got a whole section on the offside rule. <laughs> And the offside rule states that there must be at least. Two... Er moeten twee verdedigers, waarvan één de keeper is, tussen de aanvaller en de goal staan als hij de bal aangespeeld. Simpel. <laughs> met al deze kennis op zak kunnen we voorbereid aan de spelen beginnen. De dames kijken er zelf ook erg naar uit. Want volgens hen is in sport alles mogelijk. Het is not like a film where the ending somebody knows. You never know Het sport. Game set en match. Ja, je weet het nooit wie er gaat winnen. Maar het is wel handig als je de spelregels ook snapt. De bijdrage was van Lisette Pelikaan. Eenzaam zal die straks lopen bij de openingsceremonie. Baha Al Vara is namelijk de enige sporter uit Gaza. Dat gaan we straks doen. Nu eerst, tijd voor de verkeersinformatie, Erwin de Hart met de eerste files richting het strand? Uh, nee, nog niet. Nog niet? Uh, nee, ik heb wel de file die er al uh, de hele week staat eigenlijk, s ochtends op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. De bouwvak is daar nog niet begonnen tussen Afrit haarlem Zuid, en Zuidenknopend door op drie kilometer. En een te hoge vrachtwagen, tenminste hoger dan de tunnel. A15, Rotterdam richting Europort Tussen en Benelux en Hoogvliet, drie kilometer. En op de A50, want er gaat Prem naartoe met de sportzomerbus. Is het daar een beetje rustig? Daar is het vrij rustig, ja. Ja, want ze moeten gaan toeteren naar Prem, dus uh, <laughs> vandaar. Oké, okay, dankjewel. Yo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Tot voor kort had Nederland vier vertegenwoordigers... in het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Dat aantal is door omstandigheden drastisch teruggebracht. Sinds het overlijden van Anton Geesink... heeft ons land slechts één actief lid. Prins Willem-Alexander. Als van Breda Friesman, oud-hockeyster... was IOC-lid tot en met 2008. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u destijds gestopt, trouwens? Ik ben niet gestopt. Ik was niet herkozen als voorzitter... van de Internationale Hockeyfederatie... En dan loopt aan het einde van het jaar eh, je IOC-lidmaatschappen als vanzelf af. Want, want dat natuurlijk. is aan elkaar uh, gekoppeld? En nee, het is niet echt aan elkaar gekoppeld. Je kunt gekozen worden als IOC-lid als je voorzitter van een federatie bent. Eh, daar zijn 15 eh, internationale federatievoorzitters worden er gekozen van de 37. Ja. Dus het, niet, het is niet automatisch gekoppeld. Nee. En wat, wat waren dan de, de redenen voor Hein Verbrugge? Want hij was uh, ooit voorzitter van de UCI. Uh, hein Verbrugge was voorzitter van de UCI, is toen uh, afgetreden als voorzitter is, en, en opvolgers is gekozen. Uh, toen heeft de UCI besloten dat ze hem opnieuw kandidaat zouden stellen voor het IOC als vicevoorzitter. Dat zou voor mij mogelijk zijn geweest, maar dat wilde ik niet. Oké. Okay. We gaan over, we praten over het IOC. Uh, wat, wat was uw taak destijds uh, trouwens binnen het IOC? Uh, de lid van de evaluatiecommissie en coördinatiecommissies. En wat deed de evaluatiecommissie? Na afloop van de Spelen kijken of het goed was gegaan? Of? Nee, de evaluatiecommissie kijkt van tevoren. Het is een soort risicobeoordelingscommissie. Er zijn een aantal kandidaatsteden die officieel kandidaatstad zijn voor de komende Olympische Spelen. Eh, over een acht jaar dan. En eh, die commissie beoordeelt hoeveel risico er aan vastzit om in dat, die stad de Spelen te organiseren. En moet daar een rapport over schrijven. En op basis van dat rapport wordt de stad gekozen. Ja, en waar wordt dan op gelet? Uh, op heel veel dingen. Op, uh, ik hoorde net uh, bijvoorbeeld stakingen. Uh, ja. Er wordt bijvoorbeeld naar het stakingsrecht gekeken in een, uh, in een land. Uh, hoe zit het in elkaar? Is het mogelijk om tijdens de, tijdens de spelen te staken of niet? Uh, Want dat vindt de IOC dat... niet leuk? Nee, nee, natuurlijk is dat niet leuk. Dat is voor niemand leuk. In China bijvoorbeeld is dat niet mogelijk. Maar in een, een land wat anders in elkaar zit, wat andere wetten heeft, is dat wel mogelijk. En uh, daar moet je dan ook mee leven. Dat risico weet je dus ook dat dat erin zit. Maar dat is wel een minpuntje dan? Nou ja, niet een minpuntje. Je moet er rekening mee houden dat dat kan gebeuren. Het is natuurlijk fijner als dat niet gebeurt, maar je kunt natuurlijk niet altijd naar landen gaan waar er niks kan gebeuren. Ja, u bent ook dus, in Londen geweest uh, in, in uw rol als uh, voorzitter of als, als lid van de evaluatiecommissie. Wat vond ja. u van Londen destijds? Uh, ik vond het zelf persoonlijk toen uh, de beste stad. Uh, de stad met de meeste mogelijkheden uh, om de stad te veranderen... zodanig dat uh, de bevolking er later plezier van zou hebben van die, van die Spelen. En dan hebben we het vooral over wat er dan gebeurt met zo'n Olympisch dorp. Uh, nou ja, wat er uh, overblijft van het Olympisch dorp en wat daarmee gedaan wordt... en hoe, de stad, uh, hoe dat stadsdeel verandert. Van een hele vuile, vieze uh, industrieomgeving naar toch een aantrekkelijke... Parkstad, eh, waar mensen veel plezier kunnen wonen en waar de jeugd eh, kan sporten. Ze hadden een heel goed plan eh, om de stadions weer terug te sizen, terug te brengen naar menselijke maat, zodat het goed gebruikt kan worden naar de hand. En wat ook belangrijk is, want uh, uiteindelijk heb je aan die hele grote stadions... die worden niet goed gebruikt. En dat plan zat in Londen heel goed voor elkaar. Ja, mag ik even de jeugd en de sport eruit uh, pikken? Want uh, ja. zowel op televisie was er een reportage, ook op de radio... en in de kranten <lacht> zie ik nu ook een aantal verhalen uh, daarover verschijnen... dat ze hadden een ambitieus plan om de jeugd weer aan het sporten te brengen... maar eigenlijk is daar niet zoveel veel van terecht gekomen. Uh, dat kan ik niet beoordelen van hieruit. Ik weet alleen dat er uh, op de scholen veel meer sport is gegeven... sinds uh, zeven jaar geleden de Spelen toegekend hebben gekregen. Ja, maar het is een paar uiteindelijk... jaar geleden helemaal afgeschaft. Alle, al het geld is weer weggehaald. Uh, Eigenlijk wil ik daarmee zeggen, van, er worden plannen gepresenteerd. Maar het is natuurlijk maar de vraag of dat uiteindelijk uh, allemaal waargemaakt wordt. Ja, ik denk wel dat het uh, hele buitengewone wereldomstandigheden op het ogenblik zijn. Er is natuurlijk een enorme economische recessie in Europa... Ik denk dat Londen daar rekening mee moest houden. Ik denk dat ook de regering in Londen en hun begrotingen hebben moeten aanpassen. En uh, je kunt natuurlijk geen eisen met handen breken. Dat kan het IOC ook niet voorzien, dat er een wereldrecessie komt. En dat dus Engeland daar rekening mee moet gaan houden. Dus moet... In ieder geval was op dat moment die intentie en de plannen lagen daarvoor klaar. En eh, er was alle vertrouwen in dat dat toegepast zou kunnen worden, mits er natuurlijk wel eh, geld voor is. Precies. Goed, je kan inderdaad niet alles eh, voorzien. Zeg, we hebben het over het IOC en ik begon met mijn inleiding met eigenlijk zo van het, het aftellen van de tien kleine negertjes dat er nog maar eentje uiteindelijk over is. Um, uh -huh. Is het belangrijk dat Nederland eh, invloed houdt binnen dat IOC? Kijk, als je lid bent van een organisatie, zoals het NOC lid is van het IOC... en zoals de federaties lid zijn van het IOC... dan is het natuurlijk toch belangrijk dat je daar vertegenwoordiging in hebt. Zoals Nederland ook graag in het IMF vertegenwoordigd wil zijn... en in de Verenigde Naties vertegenwoordigd wil zijn... is dit natuurlijk ook een overkoepelend orgaan... waarin je graag plaatsje wil hebben. Kortom, we moeten ons best blijven doen om erin te blijven zitten. Ik dank u wel, mevrouw Van Breda. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. gaan we het hebben over uh, Gaza. Want uh, Baha Alvara is de enige sporter uit Gaza die naar Londen gaat. Hij gaat daar de 400 meter lopen. En omdat Gaza nauwelijks faciliteiten heeft... trainde hij de laatste maanden in Qatar. De trainer bleef achter in Gaza. Er is namelijk geen geld om hem ook naar Qatar en Londen te sturen. Correspondent Monique van Hoogstraat ging met hem op stap... langs de plekken waar Alvara door Gaza stad rent. Een zanderige straat, midden in Gaza, stad... Hoe hebben we de daar op Vatramaceeën? Sharagade. Hij gaat hier vaak s'avonds trainen als het wat afgekoeld is. Twee uur heen en weer de heuvel op, de heuvel af. Kleine jochtjes van de jaren 5, 6. Ze kennen de trainer ook. Schudden hem allemaal in de hand. Ken Widdery Jai. Naloos is Max. Toen ze Bahai hier de hele tijd zagen rennen, zijn ze zelf ook mee gaan rennen. En zegt de trainer, een heleboel van deze jongetjes rennen ontzettend goed. Maar ze hebben niet genoeg goede voeding. De meesten lopen hier op plastic sandaaltjes of op blote voeten. Ze zijn te arm om goed getraind te raken. Sponsors zijn er niet. Voor de zes mensen die die in training heeft, waaronder Baha. Baha komt niet uit een hele arme familie, anders zouden die het ook nooit zo ver geschopt hebben. Ik ga op bezoek bij zijn familie, het huis waar die woont. We have to go, twee, floor, nine. Goed, negen verdiepingen hoog en de lift doet het niet. Want er is geen elektriciteit. Zoals meestal. Hier in Gaza. word je wordt vanzelf wel van een sporter. Als je het al niet was. <totstuk> Ja, ja. Zijn moeder is de assistent van, van haar zoon. De trainer is de coach op het veld en zijn moeder is de coach thuis. Vrolijke, energieke moeder. Een prachtig rood gebaat. Heel mooi opgemaakt. Als kind rende hij al het huis door. En toen zijn coach hem ontdekte, toen hij 13 jaar oud was... toen wist ze dat hij een serieus talent heeft. Daar hebben ze wel wat voor opzij gelegd. Er komt weer een zoon binnen. familie heeft vijf zoons en twee dochters. Heeft hij wel eens een inzinking gehad in zijn sportcarrière tot nu? Toe. Dat heeft vooral met Gaza te maken. Sinds zeven jaar wil hij eigenlijk weg uit Gaza. Vijf keer heeft hij zijn koffers klaargezet om naar de grensovergang met Egypte te gaan. Maar het is vijf keer niet gelukt om erdoor te komen. Is het ook voor u politiek belangrijk dat hij naar Londen gaat. Het verhaal wijst erop dat er weinig plekken op de aarde zijn... waar de situatie is, zoals in Gaza. Bahadi heeft op straat moeten uh, trainen, op het strand. De situatie in Gaza is helemaal niet geschikt om topsporter te worden... Maar Baha heeft wel doorgezet, want hij wilde dat graag bereiken. Hij vertegenwoordigt Palestina. En het is goed om dat aan de wereld te laten zien. Are you as a family going to join him? <lacht> <lacht> ze moet een beetje lachen om deze vraag. Of ze zelf ook naar Londen gaan. <lacht> dat is niet mogelijk met toestemmingen met visa... Ze zou dolgraag meegaan, maar dat kan niet. Ja, ze hebben gewoon heel weinig geld, het Olympisch Comité hier. Ze volgen hem via Facebook, waar fans van hem een pagina hebben gemaakt. Yes, yes, yes, yes. Ja, zeggen ze allemaal, ja, ja, ja, ze zouden ook wel haar willen zijn. Oké, okay, show how you can run. En ze rennen nu met z'n allen heel hard de heuvel op, de straat uit. En weg zijn ze, misschien wel de toekomstige deelnemers aan de Olympische Spelen. Vooralsnog is er maar één, en die heet Baha Alvara uit Gaza. Een reportage was van Monique van Hoogstraten. Normaal gesproken is het Olympisch dorp verboden terrein voor de pers. Behalve dan gisteren. Toen gingen de hekken van het Olympisch dorp in Londen heel even open. Verslaggever Edwin Cornelissen nam een kijkje in een dorp met 16.000 bedden, 21.000 kussens en 170.000 kleerhangers. Voor een select gezelschap mediatouristen. Sorry, do you know, is this a press tour or can everybody do what he wants? De Olympic Village Mediatour. En u mag mee.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 De flatgebouwen die het Olympisch dorp vormen. Maar om naar binnen te komen is nog bepaald niet makkelijk. Security. Veel tralies. Daar een blok met oranje balkons. En daar treffen we dan ook Jeroen Bel van de NOC NSF. Ja, hoeveel Nederlanders zijn er eigenlijk op dit moment in het dorp al?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 Sfeervol, uh, goed ingericht, de faciliteiten zijn goed. Het is compact, het is dicht bij elkaar, we hoeven niet ver te lopen. Dus ja, al met al. En als je kijkt naar die appartementen, ja, die zijn gloednieuw, dus daar zit niet zoveel verkeerd samen. Hallo. More press. More press. Your is round to the left, eh? We komen terecht in een uh, werkelijk enorme tent. Dit is waar de sporters kunnen dineren. So we're in the, the main dining hall in the village. And Which is... is certainly a main dining hall, hè? Eh? Yeah, it's pretty huge. I mean, it's... it's, it's...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 Die voor een deel ook zelf hebben mogen meedenken over de aanleg van dit Olympisch dorp. En ik the feedback I've had has been amazing. They really have they love it. And they're really enjoying it and I say a little bit of sunshine helps as well. En dat zei de burgemeester van het Olympisch dorp. De bijdrage was van verslaggever Edwin Cornelissen. Dat gaan we zo doen na de klok van 9 uur. We gaan eventjes praten met Bram Vermeulen, Staat bij de grens met Syrië. Om te kijken hoe het is bij die grens. En we gaan bellen met de local burgemeester van Utrecht. Stand voor een belangrijk debat vanochtend.